Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Spanje zijn vandaag opnieuw parlementsverkiezingen. Dat is voor de tweede keer in een half jaar. Na de vorige keer lukte het premier Sanchez van de Sociaal-Democraten... niet om een coalitie te vormen. Volgens Peilingen wordt Sanchez-partij weer de grootste... maar met minder zetels dan nu. Voor radicaal rechts wordt winst voorspeld. Verwacht wordt dat het lastig blijft om een regering in Spanje te vormen... omdat de kiezers zo verdeeld zijn... De anonieme klokkenluider in de afzettingszaak tegen president Trump... hoeft tijdens de openbare verhoren niet te getuigen. Zijn getuigenis is onnodig en overbodig. Dat zegt de democraat Schiff, die de leiding heeft... over de afzettingsprocedure tegen de president, meldt CNN. De klokkenluider vertelde dat Trump de president van Oekraïne onder druk zette... om net belastend materiaal te komen tegen de democraat Biden en zijn zoon. De Republikeinen vinden het eerlijk als ook de klokkenluider wordt ondervraagd... Maar volgens Schiff is er nieuwer en overtuigender bewijs voor misdragingen van Trump. In Rotterdam heeft de politie 300 kilo cocaïne gevonden in een busje op de Maasvlakte. De drugs waren afkomstig uit Brazilië. De politie kwam de drugs op het spoor na een tip van het team criminele Inlichtingen, de inlichtingendienst van de politie. Drie mensen die in het busje zaten zijn aangehouden. Het is nog onduidelijk wie ze zijn en waar ze vandaan komen. De natuurbranden in de Australische deelstaat New South Wales naderen nu ook miljoenenstad stad Sydney. Op Twitter adviseert de brandweer de inwoners om alert te zijn. Als u bedreigd wordt door het vuur kan het zijn dat er geen hulp komt, al dus de brandweer. Zeker drie mensen zijn door de branden omgekomen, vijf mensen worden nog vermist en honderden woningen zijn verwoest. Het weer. Eerst plaatselijk mist en temperaturen dicht bij het vriespunt. Verder vandaag geregeld zon. Alleen in het noordwesten kans op een lichte bui. Het wordt 9 graden. Morgen in de loop van de dag bewolkt en regen. En een graad of 8. Dit was het NOS Sjoelauw. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren.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 Morgen. Het is uh, zondagmorgen, 8 uur en dat betekent wederom een nieuwe aflevering van uh, ZFM Klassiek. Alweer de 85ste uitzending. We gaan uh, weer mooie klassieke muziek voor u uh, draaien op deze vroege zondagmorgen. En ik hoop dat u er bij een lekker ontbijtje lekker mee wakker wordt. Het eerste stuk is Orpheus et Eruditje. WQ30 Daaruit de derde acte Scène 1 fara Senza Euridice Zo heet het Of ik moet zeggen Chefaro Senza Euridice Mijn Italiaans is niet zo denderend Het is in ieder geval wel geschreven Door Christophe Wallibald Kluuk En het is uh, uh, Lestin Davies dat is een countertenor. Dat is een, uh, dus een meneer die heel hoog kan zingen. Die eigenlijk vergelijkbaar is bij de vrouwen met een, uh, met een alt. Kan echt heel hoog. En uh, hij wordt begeleid door Le, La Nuova Musica leiding van David Bates. MUZIEK De Liebestroom van uh, Liszt Die is er ook in uh, heel veel verschillende uitvoeringen, onder andere als piano stuk, maar hij is er ook gezongen. En dat gaan we nu meemaken. De Liebestroom, O Lieb, en uh, daar staan een heleboel getallen achter, dat is allemaal voor de catalogus. Uh, dat ga ik u niet allemaal vertellen, ik, dat is niet zo belangrijk. Het jaartal is 1850, dat kan ik u wel vertellen. En de componist is natuurlijk Frans Liszt. En het stuk wordt gezongen door Cyril Dubois, dat is een tenor. En hij, uh, hij doet dat samen met Tristan Raas op piano. Deine Zunge wo En dan gaan we nu naar een pianoconcert. En wel nummer 3 in D mineur. Opens 30 en daaruit het derde deel, het, de finale. En daar staat dan ook nog bij à la breve. En voor de muziekkenners, dat is net zoiets als je normaal een vierkwartsmaat hebt. Dan um, is dat eigenlijk in twee tweede maat. En dat betekent dat alle noten dus eigenlijk twee keer zo lang duren. Als in een vierkwartzaart. Dus normaal gesproken kwartnoot eentel. In dit geval halfnoot eentel. Nou, weet u daar ook weer wat van. Altijd makkelijk. Sergej Rachmaninoff, die schreef het stuk. En het uh, wordt uitgevoerd door uh, Witold Malkuczynski. En die speelt piano met het, uh, samen met het Philharmonie onder leiding van Paul Kletsky. Concerto in C majeur, Opus 56, deel 2. Daaruit het Largo. De componist is Ludwig van Beethoven. En we gaan luisteren naar Einen of Inon Barnatan die speelt piano. Stefan Jacquieu speelt viool. Alisa Weilerstein speelt cello. En de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Alan Gilbert. is van Claude Debussy en wel het overbekende Claire de Lune. Niet in Sony eh, maakte er een arrangement van en dat wordt uitgevoerd door Hélène Grimo op piano. Volgende is ook alweer iets uh, heel apart. Dat is namelijk uh, variaties op een thema uit uh, Bizet Carmen. En het leuke is dat het wordt gespeeld op piano door uh, twee beroemde figuren. Namelijk, om niet te vergeten, Vladimir Horowitz, die speelt piano. En dat doet hij samen met Yuya Wang. Dus variatie op een thema uit Carmen van Bizet. Bye. <laughs> Ik me voorstellen dat je je dak gaat als je dit soort giganten uh, zoiets hoort spelen. We gaan uh, door in dit programma ZFM Klassiek met de symfonie nummer 2 in C mineur. De Resurrection van uh, Gustav Mahler. We draaien er het tweede deel uit, het Andante Moderato. Uh, Shanghai Symphony Orchestras voert het uit en de dirigent is Long You. En de Brexit is alweer uitgesteld, maar de composities van de Engelse componisten niet. Die zijn er nog steeds en vandaar dat we nu gaan luisteren naar een stuk van Edward Elgar. En van hem spelen wij het cello-concert in E mineur, opus 85. Daaruit het derde deel, het Adagio. Sarah Sant'Ambrogio speelt cello... En zij wordt begeleid door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Gregords Novak. Dan gaan we het uh, eerste uur besluiten met het pianoconcert nummer 2 in bes majeur. opus 41 en daaruit het derde deel het rondo. Molto allegro, dat wil zeggen heel erg levendig. Ludwig van Beethoven die schreef het stuk. Uh, Martin Helmchen speelt de piano. En het Duits symfonieorkest Berlijn onder leiding van Andrew Mansen, die begeleidt hem you